Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NRS op 3. Een Oekraïner die in Nederland vast zat, is vrijgelaten om tegen de Russen te vechten. De man zat hierin voor arrest en wacht nog op zijn rechtszaak. Vorig jaar werd hij opgepakt op verdenking van mensenhandel. Zijn advocaat vroeg om de man vrij te laten, zodat hij zijn thuisland kan verdedigen. De rechter vindt dat goed. De man mag nu dus naar Oekraïne, maar moet wel meteen terugkomen als de rechtbank hem oproept. Vluchtelingen uit Oekraïne krijgen 60 euro leefgeld per week. Dat heeft het kabinet besloten. Oekraïners die bij een gastgezin zitten krijgen 75 euro per week extra zodat ze kunnen bijdragen. Op de Russische televisie is een live speech van president Poetin afgebroken. Hij hield een toespraak in een stadion in Moskou toen de live verbinding opeens weg was en er muziek was te horen. Ja, het bleek uiteindelijk te gaan om een technische storing. Den Bos gaat het waarschijnlijk lastig krijgen bij het vormen van een college. Daar kwamen namelijk 16 partijen in de gemeenteraad, waarvan er 7 met één zetel. Een van de meest versplinterde gemeentes van Nederland. Een pittige klus om die bij elkaar te krijgen. En dat mag oud D66-leider Alexander Pechtold gaan doen. Hij gaat bemiddelen bij de vorming van een nieuw college en PSV en Feyenoord weten hun tegenstander voor de kwartfinales van de Conference League. Now we have Feyenoord, Feyenoord the uh, experienced team in Europe, three times winner of European Cups, SK Slavia Praha. And they will play against Slavia Praha. So de club uit Rotterdam neemt het volgende maand dus op tegen Slavia Praag. En dat is geen onbekende. In de groepsfase speelden ze ook al tegen elkaar. PSV moet naar Engeland. Zij spelen tegen Leicester City. Het weer nog. Ook vanmiddag zonnig. Wel wat stapelwolken. Dit weekend ook een zonnetje, maar het gaat harder waaien. En daardoor voelt het wat frisser. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het valt reuze mee met de files in Noord-Holland. Eigenlijk alleen op de A10 bij Amsterdam, de A10 Noord... richting de A10 West, heb je wat vertraging... tussen Lansmeer en de Koentunnel, vijf minuten extra. En tot zover de verkeersinformatie. ANWB, hoe verkoop ik snel mijn auto? Nou, met de ANWB Verkoopservice. Want dan is het klik, klik en klaar. Je maakt foto's van je auto, vult online het verkoopformulier in... En krijgt de volgende werkdag een gegarandeerd bod. Geheel vrijblijvend. Ga naar anwb.nl slash autoverkopen. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu de Muziek Boulevard.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 Dan geef ik toe Aan al het verdriet Dat ik van binnen voel Ik pak de telefoon Sing a bed to church on Sunday Yeah. die. this I didn't love Dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Chinese president Xi heeft tegen president Biden gezegd dat conflicten, zoals de oorlog in Oekraïne, in niemands belang zijn. Dat melden Chinese staatsmedia. Xi zou hebben gezegd dat China en de Verenigde Staten hun verantwoordelijkheid moeten nemen en zich inspannen voor wereldvrede. China onderhield tot nu toe goede banden met Rusland. Het kabinet investeert 1,7 miljard euro in nieuwe windparken op de Noordzee. Daar worden 750 tot 800 nieuwe windturbines mee gebouwd. Er komt dan tot 2030 ruim 10,5 gigawatt vermogen bij. En dat is meer dan een verdubbeling. Oekraïense vluchtelingen kunnen vanaf vandaag officieel werken. Dat kan doordat het kabinet met terugwerkende kracht... een spoedregeling heeft ingediend bij de Raad van State. Vanaf 1 april is ook geen tewerkstellingsvergunning meer nodig. Een Oekraïens paspoort is dan voldoende. Het weer, temperatuur vannacht rond het vriespunt, morgen weer zonnig en een graad of 13.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 Hoe zijn we hier beland? Oeh, oeh. En ik dacht, zo zijn we niet zo. Oeh, oeh. Bij elkaar en ik weet niet waar ik woon. Hoe zijn we hier beland? Oeh, oeh. I got a man with two left feet. Yeah. No, no. He told me I'd grow a gut and just like he said. No, he said no. that all my hair would please appear. Now look at my hair. No, no. no fate is is your fate is still when your prophecy is heard. He told me that the life of my dreams would be promised and someday be mine. He told me that the life of my dreams would be promised and someday be mine me that my power would grow like the grapes that thrive on the vine. Oye, Marianos on his She way. She told me that the man of my dreams would eat just out. En van zandvoort.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 I'm FM. And she said, call me